Het is 11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Verenigde Staten houden een aantal ambassades langer dicht. Dat is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken nodig... om de veiligheid te waarborgen. Volgens een woordvoerder is er geen nieuwe dreiging... maar is het belangrijk om voorzichtig te zijn. Daarom blijven zo'n 20 diplomatieke posten in elk geval tot en met zaterdag dicht. De ambassades in Kabul, Bagdad en Algiers... waren vandaag uit voorzorg gesloten, maar gaan morgen weer open. Vanwege de verhoogde dreiging waar de VS voor waarschuwt, heeft België extra agenten ingezet. De extra politie wordt onder meer ingezet op grote treinstations en vliegvelden. In de Arabische wereld heeft de VS ruim 20 ambassades gesloten. De Nederlandse ambassade in Jemen is uit voorzorg dicht. De nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid heeft geen aanwijzingen dat de veiligheid in Nederland wordt bedreigd. Woordvoerder wil verder alleen kwijt dat de situatie in België scherp in de gaten wordt gehouden.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 Een ter dood veroordeelde Amerikaan heeft een paar dagen... voor de voltrekking van het vonnis zelfmoord gepleegd. De man zou woensdag ter dood worden gebracht. Hij was veroordeeld voor het doodsteken van een buurvrouw in 1987. Twee weken geleden werd het verzoek tot gratie afgewezen. Ook al had de officier van justitie gepleit voor genade. Die zei dat de dader in de huidige tijd... nooit de doodstraf zou hebben gekregen.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 Daarmee was ze sneller dan de Australische favoriet Campbell... en Francesca Helsel uit Groot-Brittannië. Na de eerste speeldag in de Eredivisie staat FC Groningen bovenaan. De Groningers, die gisteren met 4-1 wonnen van NEC... tekenden voor de grootste overwinning van dit weekend. Vandaag zorgde Peck Zwolle voor een verrassing... door Feyenoord met 2-1 te verslaan. De twee nieuwkomers in de Eredivisie speelden allebei gelijk. Cambuur-Nak werd 0-0, Utrecht-Cowat-Eagles 1-1. Verder versloeg Vitesse Irakles met 3-1. Het weer het koelt af naar 15 graden. Verspreid kan wat nevel ontstaan. Morgen overdag opnieuw zonnig bij plaatselijke 30 graden. Later op de dag kan er een regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS Journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl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 Ongelooflijk heldere hemel vannacht, wemelend van duizenden sterren... boven de hei rond de majestueuze kathedraal van Radio Kootwijk... waar Nederland vroeger, hallo Bandung, contact hield met ons Indië. En waar nu, in de monumentale hal tegen het decor van een warme zonsondergang... jonge muziciën en zangers Mozart's Figaro uitvoeren met die prachtige finale... laat ons nu allen gelukkig zijn... Nou, dat kostte dus geen enkele moeite. Ja, laten wij alle gelukkig zijn, akkoord. Maar hoe? Daarover hebben wij het vanavond in dit oog. Goedenavond. Hoe moet dat bijvoorbeeld in het Midden-Oosten? Trendwatcher Ajit Bakas heeft er een verrassende oplossing voor: nieuw land in zee. Dan krijgen de Palestijnen de ruimte Israël-rust en pikken Nederlandse baggerbedrijven nog een gaantje mee. En. Hoe Willem Philipsen van zijn ongeluk nieuw geluk maakte. Of van een verlamming een loopbaan als wedstrijdzwemmer. Ook het ongeluk van Syrië, de verdeeldheid, de chemische wapens. Wat is er tegen te ondernemen? Over naar Kokolijn. En tenslotte is er voor Tom van het Hek geluk na langs de lijn. En dreigend ongeluk, het internationaal terreuralarm. Daarvoor natuurlijk nog de kranten van morgen vroeg. En nu het nieuws van heden. Zondag 4 augustus. Amerika hield zijn ambassades dicht in ruim 20 landen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en op het Arabisch Schiereiland. Er zijn namelijk aanwijzingen dat Al-Qaeda er aanslagen wil plegen. Dat, hardop zeggen, kan de terroristen afschrikken, zegt de voormalige chef van de CIA. The announcement itself may also be designed to interrupt Al-Qaeda planning, to put them off stride, to put them on the back foot, to let them know that we're alert. En dat we op het licht een deel van deze plotline zijn. Amerikaanse reizigers maken zich zorgen, ook buiten de landen die doelwit zouden kunnen zijn. Even als ze zeggen dat het in een bepaalde deel van het wereld is, moet je nog steeds weten dat het transportsystemen kan hitten. Het kan hitten aan airports, het kan hitten in iedereen waar de Amerikanen zijn. Ook op luchthavens en bepaalde stations in België zijn extra maatregelen genomen. Die spitsen zich inderdaad toe op de internationale terreinen, de snelheidsterreinen. Bij vertrek worden die inderdaad in het oog gehouden. Ook op het vlak van verdachte pakjes bijvoorbeeld, die zouden achterblijven. Daar wordt dus naar uitgekeken. Aan de telefoon nu terrorisme-deskundige Glenn Soen. Goedenavond. Goedenavond. Wijzen al die maatregelen door Amerika en zijn bondgenoten er nu op... dat ze werkelijk beschikken over concrete informatie over terreurdreiging? Ik denk het wel. Duidelijk zijn er nog een paar stukjes van de puzzel zoek uh, van het waar. We hebben niet eerder uh, in zoveel locaties ambassades en consulaten in één keer dicht zien gaan. Het zijn er nu in totaal 22. Uh, maar het lijkt er wel op dat er harder informatie is, of althans zo hard als je hem kan krijgen in zo'n geval, dat er een, een aanslag op handen zou zijn. Nee, Het gebeurt niet vaak hè, dat een dreiging zo uh, concreet wordt. Uh, nee, uh, daar moet je geluk mee hebben. En dat kan uh, van verschillende bronnen natuurlijk komen. Menselijke informant uh, afluisteren, uh, informatie van een buitenlandse dienst enzovoort. In dit geval uh, lijkt het erop dat uh, een deel van de informatie tenminste uit uh, uh, Jemen komt of daarmee te maken heeft. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom naast de ambassades er druk wordt gelegd op zeg maar, de drie grote transportdoelwitten die in het verleden zijn gepakt als ik het zo uit mag drukken door Jemenieten, uh, vliegverkeer, treintransport en metrotransport in grotere steden. Ja, maar hoe komen ze dan aan die informatie? Gaat dat via het bekende speuren op Facebook en e-mails kijken, aftappen van telefoons? Het zou kunnen. Het zou kunnen dat het, zoals het vaker het geval is, een combinatie is van bronnen. In het verleden hebben we onder meer bijvoorbeeld Saudi-Arabië en Jemen zelf informatie geleverd aan de Amerikaanse overheid. Soms zal het eigen inlichtingendiensten zijn. Het kan ook inderdaad informatie van, van, van derden zijn. Of bijvoorbeeld iemand, zoals in het verleden ook is voorgekomen, die zichzelf heeft overgegeven. Ja, kennelijk leidt deze informatie ons niet naar dreigingen in één of twee bepaalde landen, want Amerika sluit overal ter wereld ambassades en België neemt nu ook al veiligheidsmaatregelen. Zo zou je kunnen denken dat het dus om een groep terroristen gaat die op allerlei plekken in de wereld uh, kan toeslaan. Ja, en er de zorgt dus denk ik ook dat het een mogelijk een wat grotere operatie is. We hebben natuurlijk ook in het verleden gezien dat er in meer dan één land een aanslag tegelijk wordt gepleegd. Of tegen meer dan één type doelwit tegelijk. Dus duidelijk uh, is dat er hier wat informatie ontbreekt over specifieke doelwitten. En dat daarom het net zo breid wordt, uh, wordt neergelegd. Ja, wat Nederland betreft, vernemen we nog weinig op dit gebied. Ja, ik geloof wel, we hebben gehoord van de NCTV in Den Haag... dat ze wel uh, op scherp zijn en erop letten... maar op dit moment blijkbaar niet uh, uh, extra maatregelen... tenminste niet dat, uh, dat ze zeggen, ja. uh, aan het nemen zijn op dit moment. Ja, en nationaal hoorden we al dat het uh, mo mogelijk... de Amerikaanse veiligheidsdiensten na al die kritiek op uh, afluisterpraktijken... en dergelijke ook wel verdacht goed uitkomt... om nu eens met een ernstige dreiging te kunnen komen. Ja, ik denk het niet. Zo'n zo beslissing om zoveel dingen te sluiten... zoveel disruptie, die neem je niet licht. Uh, dit is echt verstorend voor, voor toerisme, voor reisverkeer... maar vooral ook voor diplomatieke betrekkingen. Het veroorzaakt natuurlijk enige onrust. Het kost ook geld, al die extra maatregelen. Het heeft ook een impact op je relaties met bondgenoten. Ja. Dus ik denk niet dat het iets is wat je even makkelijk doet... omdat het je goed uitkomt. Dank, Glen Schoen. In het parlement van Teheran werd de nieuwe president Rouhani beëdigd. In zijn eerste speech zorgt Rouhani toenadering tot het Westen. Een dialoog moet een eind maken aan de tegenstellingen... en aan de Westerse sancties tegen Iran, zei hij. Bij een motorrace op het TT-circuit van Assen kwam een Duitse coureur om het leven. Hij was bijrijder in een zijspan. Toen de motor crashte werd hij eruit geslingerd en kwam op de baan terecht. WK zijspan is net zoals andere motorsportwedstrijden natuurlijk een risicosport. Dus je weet dat het kan gebeuren en heel af en toe gebeurt het... Ja, en kan het dan voorkomen worden? Het is een raceongeval. Nee, dit had niet voorkomen kunnen worden. Dat geldt niet voor een ongeluk met een kabelbaan in de Zwitserse Alpen. Een jong Zwitsers gezin stortte 30 meter naar beneden. De ouders waren op slagdood. Hun zoontje van één jaar raakte zwaar gewond. De kabelbaan was niet bedoeld voor vervoer van mensen, alleen voor goederen. Welk gewicht hij kon dragen, wordt nog onderzocht. Wie veel kilo's als die baan transporteren darf, wordt ter tijd opgekleerd. Feststeed dat deze baan voor personen transporten niet toegelassen is. Op de slotdag van de wereldkampioenschappen Zwemmen in Spanje won Nederland toch nog goud. Chromo di het zit erin. Chromo Gio wordt dit de wereldtitel, daar ziet het wel naar uit. Chromo Joio wint. Ranomi Cromovio pakt hier de wereldtitel in Barcelona. Kromo Widjojo was de beste op de 50 meter vrije slag en kijkt tevreden terug op het wereldkampioenschap. Ik kwam van goud, het is nu gelukt. Ook drie bronzen medailles, vier medailles totaal. Dat, zo vaak heb ik nog nooit uh, op podium gestaan op een wedstrijd, dus um, ja, heel tevreden. Onder het oog van de internationale pers wordt morgen in Londen het stuk rundvlees gepresenteerd dat de Nederlandse wetenschapper Mark Post heeft gekweekt in zijn laboratorium. Het is ook de Belgen niet ontgaan. Volgens de chef-kok kan het nooit lekker zijn. Ik heb er mijn twijfels over omdat het vlees toch moet gebakken worden met het vet. Omdat het vet al smeltend in het vlees treedt. meeste smaak zit met vet en vlees een gebakken. Hè. Maar het grootste bezwaar is de prijs professor Post, die dit heeft gedaan, heeft één experiment... 20.000 keer moeten herhalen om één hamburger te maken. En het ding kost, uh, dacht ik, 250.000 euro. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En naast mij is komen zitten Ewout de Jong en die begint nu het overzicht van de kranten vanmorgen vroeg... voor te lezen dat hij heeft samengesteld. Ja, na de dood van Osama Bin Laden en de daaropvolgende uitschakeling... van diverse kopstukken van Al-Qaeda... werd aangenomen dat de terreurbeweging de genadeklap was toegebracht. Maar dat is dus niet zo, u hoorde het net ook al. De Telegraaf moet heel erg denken aan de periode van voor 11 september 2001. Nu zijn uit voorzorg tal van ambassades van de VS gesloten. Ook al is niet duidelijk wat de doelwitten zijn... van de grote, strategisch-significante aanval... waarover kennelijk door hooggeplaatste Al-Qaeda-leden is gesproken. De signalen voor een wederopstanding van Al-Qaeda... werden de laatste tijd steeds sterker, schrijft de Telegraaf. Aangenomen mag worden dat de Amerikanen niet zomaar in actie zijn gekomen. Het verleden heeft uitgewezen dat het negeren van zwaarwegende aanwijzingen... fatale gevolgen kan hebben. En u hoorde het net ook al, de Universiteit van Maastricht bakt morgen een hamburger van een kleine 300.000 euro. Het nieuws staat morgen ook in het Nederlands Dagblad. Het gaat om een burger van kunstmatig gekweekt vlees. Die wordt op een geheime plaats in Londen bereid en door een selecte groep genodigden opgegeten. Het smaakt misschien niet, maar het kweekvlees wordt wel gezien als dé oplossing voor veel dierenleed- en milieuverontreiniging. Het is technisch al enige tijd mogelijk om in het laboratorium vlees te maken. Het is alleen vreselijk duur. Ook is het erg lastig om stukjes vlees te maken... die groter zijn dan een rijstkorrel. Maar het is nu gelukt om een hamburger te maken... van 3000 van die kleine stukjes kweekvlees. Het Nederlands Dagblad schrijft dat volgens sommige wetenschappers... kweekvlees over 5 tot 10 jaar in de supermarkt kan liggen. Morgen is alvast het voorproeven. Ja, barbecuen doen we dus voorlopig niet met kweekvlees. Dat barbecuen wordt volgens het AD vanmorgen wel steeds populairder. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en ondernemers signaleren een opvallende toename. En dat heeft niets te maken met het mooie of misschien beter geschikte weer, maar alles met de recessie. Een Groningse onderzoeker bekeek de populariteit van 150 productcategorieën in de supermarkt. Daaruit bleek dat barbecuevlees en bijbehorende sauzen meer worden verkocht. De onderzoeker trekt de conclusie dat mensen veel minder naar een restaurant gaan... en veel meer zelf koken en het samen gezellig maken. En daar hoort barbecue bij, zegt hij in het AD. Bijna een derde van de lokale omroepen heeft financiële problemen. Dat schrijft de persdienst, de landelijke redactie van acht regionale dagbladen, zoals de Stentor en PZC. Het Commissariaat voor de Media ziet de toekomst voor lokale omroepen weinig rooskleurig in. Gemeenten bezuinigen steeds vaker op de omroepsubsidies, waar de lokale omroepen vaak ruim de helft van hun inkomsten uithalen. Het medialandschap is ook veranderd, zegt een woordvoerder van de Olon, de koepel van lokale omroepen. Mensen vinden hun informatie via het internet en mobiele apparaten. Om daarin mee te gaan, moeten lokale omroepen investeren. De Olon vraagt niet per se meer geld, maar zonder ingrepen wordt het e heel erg lastig. Beter samenwerken en schaalvergroting is een oplossing. Van 282 lokale omroepen naar 50 tot 80 streekomroepen is één van de ideeën. De persdienst en de Volkskrant kondigen beide een artikel aan over het verkeer rond het Colosseum in Rome. Romeinse dan over de Via De Fori Imperiali op een scooter door het verkeer zoeven, kan de Rome eigenlijk niet voelen. Maar het mag niet meer. Rome's nieuwe burgemeester heeft de brede boulevard langs het Colosseum en de keizerlijke voorraad laten afsluiten voor privéverkeer. Toeristen vinden het prachtig. Want wie laat er nou auto's razen langs de 2000 jaar oude monumenten? Burgemeester Marino die zelf liefst fietst, vindt het ook merkwaardig... om een van s werelds beroemdste monumenten te gebruiken als rotonde. Maar ondernemers zien het drama al aankomen met uitspraken... als je kunt hier straks niet meer parkeren, dus krijgen we minder klantvisie. De burgemeester is niet onder de indruk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Ground, but what'll I do without you? What'll I say without you to talk to? No one to serve a What'll I do, Lisa Hennigan. Nu, de ontwikkelingen in en rond Syrië. De Syrische oppositieleiders probeerden vandaag in Turkije... tot een alternatief te komen voor de regering van president Assad. En ondertussen maakt een team van VN-waarnemers zich klaar... voor een onderzoek eh, in het land naar het gebruik van chemische wapens... in de burgeroorlog. Uh, Kokolijn, deskundige internationale veiligheidsvraagstukken. Goedenavond. Ja, goedenavond. Zo zulk overleg tussen Syrische oppositieleiders. Wat, wat stelt dat eigenlijk voor? Nou, het is mooi dat ze het weer eens proberen. Maar ik ben er vrij somber over. Die Syrische coalitie die begint steeds smaller te worden. En is eigenlijk maar een deel van uh, het hele landschap aan oppositiegroepen. En dat maakt steeds minder een, een fijne, gedisciplineerde indruk. Dus die groep in Turkije die, uh, neemt bijvoorbeeld het standpunt in dat uh, ze aan de verliezende hand zijn... en daarom wel wat voor onderhandelingen beginnen te voelen. Maar er zijn hele andere oppositiegroepen te noemen die zich daar absoluut niet in vinden in dat standpunt. Nee. Dus over het geheel is het een, een, een, een, een rommeltje. En uh, deze vergaderen dan in Turkije, maar hoe groot is hun invloed eigenlijk binnen Syrië? Heb je daar enig idee van? Nou, afnemend, dat in ieder geval. Je kunt niet zeggen uh, zo groot of zo klein, maar uh, het wordt minder uh, e e eensgezind. En dat is natuurlijk altijd slecht. Uh, dat is een soort basisvoorwaarde ja. voor de oppositie om iets te bereiken. En hoe serieus worden ze nog genomen door, door uh, buitenlandse mogendheden? Uh, met enige wanhoop wordt dit uh, gade geslagen, Want uh, ja, uh, ja, nee, want men heeft natuurlijk al verschillende pogingen achter de rug... om die oppositie te verenigen, te organiseren. Zelfs uh, uh, uh, de legitimiteit ervan te erkennen als alternatief voor Assad. Uh, maar hoe smaller die groep wordt, hoe minder geloofwaardig dat wordt... In, op het internationale podium. Ja, ondertussen, ik zei het al, gaat een team van VN-waarnemers in het land uh, Syrië onderzoeken of chemische wapens zijn gebruikt in, in de burgeroorlog. Is dat niet rijkelijk laat? Ja. Uh, dat is in meerdere opzichten rijkelijk laat. Uh, uh, u drukt het uh, perfect uit. Het uh, mandaat is beperkt. Uh, je moet uitzoeken of er chemische wapens zijn gebruikt. Dat is ongeveer het enige waar iedereen het over eens is. Dat er, zijn, er liggen nu 13 claims in totaal. Zijn er ingediend bij de Verenigde Naties. Van, uh, uh, zij doen het. Over en weer beschuldigen men elkaar. Maar er mag niet worden uitgezocht wie het heeft gedaan. Nou zullen die inspecteurs ook niet uh, van zijn en heus wel hun ogen open houden en proberen vast te stellen... van wie dan die chemische wapens uh, afkomstig waren. Maar dat valt eigenlijk officieel buiten het mandaat. En dat is ook een beetje het zwakke van het hele bot. Vergeet ook niet dat precies een jaar geleden... 9 augustus, om precies te zijn dan... Uh, Obama die beroemde red line trok. Met andere woorden zei van tot hier en niet verder. Als ja. ik merk dat er chemische wapens worden gebruikt... dan zal ik uh, een andere afweging gaan maken... zoals hij het dan heel netjes formuleerde. Maar iedereen dacht toen nog van... Oh, dan, uh, dan is het mis, dan gaan de Amerikanen ook werkelijk hun tanden laten zien en zullen ze ingrijpen. Wat hebben we nou in dat jaar bereikt? Uh, ja, bedroevend weinig eigenlijk, want ondanks die 13 claims, waarvan de Amerikanen de ene keer zeggen van uh, best wel geloofwaardig in allerlei degrees, graden geloofwaardig, zei ze in maart, juni maakten ze van hoogst geloofwaardig, maar altijd nog net niet 100% geloofwaardig. Dus dat komt over als een soort diplomatiek zwaktebod van uh, ja, we hebben toen stoere taal gesproken, maar we durven eigenlijk niet onze woorden nu hard te maken en in te grijpen en dat is voor het hogere doel de norm de heilige norm gij zult geen chemische wapens gebruiken wat we sinds een jaar of 15 hebben afgesproken is dat zeer fnuikend. als dat permitteert zich nu een soort klein gebruik eigenlijk al van chemische wapens en daar staat geen sanctie op. Maar vind je het niet min toch belangrijk dat deze inspecteurs dit onderzoek gaan doen? Ik vind het toch belangrijk, omdat uh, uh, ik dat hogere doel ook zeer belangrijk vind. En dan moet je dus op een gegeven moment niet terugdeinzen en, uh, en zeggen van, nou laten we de hand ook maar in de ring gooien. Dat chemische wapenverdrag wat we ooit hebben gesloten in 1997... dat is een absoluut nulverdrag. De, de chemische wapens zijn naar de geschiedenis verwezen, ja. verbannen. Nou ja, dan moet je daar ook uh, altijd voor strijden. Uh, desnoods maar uh, uh, tegen, tegen de prijs van, uh, van, van corruptie... Of of een compromis, maar het komt wel heel zwak over. Men heeft moeten onderhandelen met Assad, die notabene niet eens partij is bij dat chemische wapenverdrag, over de voorwaarden tot inspectie. Nou ja, nou ja. kijk als de regie in Damascus zelf is, dan vind ik dat geen gelukkige start. Maar goed, het is beter dan niks. En hoe gaat zo'n onderzoek uh, praktisch in zijn werk? Heb je daar enig idee van? Um, er staat altijd een ploeg klaar van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, uh, toevallig in Den Haag gevestigd. En eh, die eh, eh, mensen, dat zijn experts, die eh, gewapend met allerlei middelen... Eh, ik zal niet altijd technisch worden, maar in ieder geval... men kan dus met, met, ik zal maar zeggen, snuffelpalen en snuffelhonden... bij wijze van spreken, uitgerust, kan men heel ver komen. Dus eh, daar is mijn, mijn enige hoop ook wel op gevestigd... dat intussen so het onderhandelen niet zo lang heeft geduurd... dat Assad alle sporen heeft kunnen uitwissen... Uh, en misschien de rebellen ook wel. Wie zal het zeggen? Er zijn verschillende scenario's mogelijk. En dat er dus toch nog onverwacht misschien uh, samples kunnen worden aangetroffen... waaruit blijkt dat er chemische wapens gebruikt zijn. En ook hopelijk door wie. Want dan kan eindelijk eens een keer dat gehakketak over... Uh, ja, maar niemand doet het of jij doet het ook en, ja. uh, en ik juist niet. En zo, dat kan dan een keer besloten worden. Kan, kan dit onderzoek het verloop van de verdere strijd uh, beïnvloeden? Um, Nee, ik vrees dat de burgeroorlog zelf uh, hier zich weinig van aan zal trekken. Dat, dat, dat klinkt een beetje banaal, maar dat, uh, uh, uh, het, geeft een, het heeft wel een, een hoge morele druk op de partijen... om als er iets uitkomt, uh, hard maken van beschuldigingen, chemische wapensbruik... dan zal het wel een tijdje rustig blijven op dit gebied. En dan zal er misschien op dat gebied iets gerepareerd kunnen worden... aan de schade die er ja. al is aangericht. Mogen we er ook van uitgaan dat de VN met deze missie... een, een, een signaal wil afgeven uh, tot hier en niet verder? Uh, beslist, maar tot nu toe is, heeft dat signaal... Uh, ja, dat is eigenlijk niet van de VN uitgegaan, maar van Obama uitgegaan. Laat ik dat nog een keer benadrukken. Die heeft precies een jaar geleden hoge verwachtingen gewekt. En we leefden toen nog een beetje... Ik druk het een beetje dramatisch uit misschien, maar we leefden tot die tijd nog in de illusie dat uh, chemische wapens... waren or categorie Het was gewoon verboden. Als je het deed, dan maakt je schuldig aan... en dan kreeg je de hele wereld over je heen. En van dat, uh, uh, ja, die mooie gedachten van een uh, hele categorie wapens... die inhumaan waren en die niet gebruikt mogen worden... ook niet stiekem met speldenprikjes... zoals de afgelopen maanden waarschijnlijk wel is gebeurd... die illusie zijn we een beetje kwijtgeraakt. Poepoe, je klinkt weinig bemoedigend... Ja, maar ik had dus ook een sprankje hoop. Op, uh, okay, een, ja. Ik denk dus dat... Uh uh, die wapeninspecteurs uh, wel wat, ik uh, uh, ja, zou bijna zeggen... geheime troeven in de mouw hebben. En die kunnen heus wel dingen vinden, misschien nog waar... zelfs ook Assad weer van te kijken staat. Het is dus als eerder gebeurd. Saddam Hussein dacht ook in 1988, uh, Halabja, toen viel hij zijn eigen koerden met zenuwgas aan, dacht hij ook van... Uh, dat kunnen ze een paar jaar later nooit meer ontdekken. Nou, die inspecteurs Weet kwamen daar toen naar binnen de jaren 90... en die hadden betrekkelijk weinig moeite mee om te ontdekken dat hij het wel had gedaan. Dank, Kokolijn. Tot zover Syrië. Let me You in this life, we all lead supply you in the things you need. But wrong is guilty. I plead my hat's full, kids. You never know the how we've been through. Spent time on to eyes on a black venue. They try to take some respect, none to have me wait some. You got your bribe, but do you know where you came from? Locked in the project buildings, they got us plagued. Claiming ain't no ghetto, what this ghetto been made. Set the crisis, no no matter what the price is. I and I refuse to live like this. We travel to invade your thought, to pave candles, hitting the by the lies they broadcast the live on your. Channels So in time You will notice you can never Wrote your mind Cause I devote To my design It was the most I descend I post To multiply My complexion trust eyes. First Try to Analyze No matter What the price says I refuse To live My mood's aggressive, my teachings majestic, providing lessons, uplive your conscience. black ignorance, still disasters. I speak cause they travel the streets to hit masses. Proceed to maintain, promise to live without greed, deliver needs, knowing this'll never change. Me and white reins and no things that'll sustain. Break the chains, open doors, giving gifts a chance to run game. Cause I divorce from the system, commit abortion. But my heart still remains a fortune. Cast away your evil spell. My will shall excel. The worst enemy we conquer the life who got us and how Fuse the little light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 Goedenavond Willem Philipsen, vertel ons even wat we hier hoorden. Goedenavond, dat was Postman met Crisis. Ja, en jij was deel uh, van Postman in de ja. tijd. Nou, in die tijd nog niet, want daar was ik te jong voor nog, maar ja, later nee. wel. En wat, wat, wat deed je in de band? Ik speelde gitaar. Ja, je spreekt nu in de verleden tijd, want je bent tegenwoordig wedstrijdzwemmer, daarom ben je hier. Van ja, Giet. Wat is er gebeurd in je leven? Nou, een hoop. Ja, bijvoorbeeld. Uh, wat, wat maakte die verandering gaande? Ik heb uh, zeven jaar geleden een herseninfarct gehad. Ja. Terwijl ik midden in de bloei zat als, uh, als gitarist, zeg maar. En toen ben ik uh, half verlamd geraakt, waardoor ik eigenlijk niet meer gitaar kan spelen. Nee. Hoe ingrijpend waren de gevolgen van dit uh, herseninfarct? Nou, heel ingrijpend. Ja, probeer het eens te vertellen. Wat, wat gebeurt er met je lichaam? Nou, in principe kon ik de helft van mijn lichaam niet meer gebruiken. En uh, ja, moest ik alles opnieuw leren. Ja. Dus begin je eigenlijk weer op nul. Ja. ja, zoals je hier tegenover me zit... kan ik zien dat je aan de ene kant uh, min of meer of geheel verlamd bent. Was dat ook zo uh, zeven jaar geleden? Of was je toen er nog slechter aan toe? Nou, toen was ik er nog wel een stukje slechter aan toe. Ja. Hoe ben je dan weer vooruit gegaan? Heb je jezelf... Uh, Vooruitgebracht. Ik heb heel veel therapie natuurlijk gevolgd. En ja, je moet gewoon blijven trainen en vooruitkijken... om ook vooruit te kunnen gaan. Ja. Op een gegeven moment ben ik gaan zwemmen. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat, ik, dat mijn lichaam sterker werd... en dat ik nog meer functies eigenlijk terugkreeg. Ja. Maar je was muzikus met de postman. moet een hele schok zijn geweest dat je dat moest opgeven. Ja, nou ja, ik heb het niet in zijn geheel opgegeven. Ik ben nu nog steeds uh, componist en uh, ik maak nog steeds muziek, produceer ook. Je maakt ook nog muziek? Ja. Maar ik... Niet meer op het podium, neem ik aan. Nee. <laughs> Hoe dan? Hoe maak je muziek? Oh, uh, ik maak voornamelijk muziek uh, met, de, met behulp van een computer. Ja. En uh, toetsen, dat kan ik wel gewoon spelen met één hand. Dus dan kun je eigenlijk nog bijna alles maken wat je wil, behalve gitaar dan. Ja, maar je treedt dus niet op, want je maakt muziek uh, thuis in een studio. Ja. Voor wie? Oh, dat verschilt meestal bij, bij beeld, dus bij filmpjes, bij korte films en bedrijfsfilms en dat soort dingen. Ja, in de sfeer van bedrijfsvoorlichting, reclame en uh, dat soort dingen. Ja, precies. Ja. ja. ja. Ja, je zei, ik ben toen, toen gaan zwemmen. Dat heeft je uh, ge, geholpen om er weer bovenop te komen, zoveel mogelijk. Ja, inderdaad. Ja, dat begon eigenlijk als deel van mijn therapie. Uh, omdat je natuurlijk in het water ook een soort van gewiks, gewichtsloos bent. Dus dan merk je eigenlijk niet dat er een uh, verlamde kant aan je, aan je lichaam hangt. Is dat prettig? Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> en? Nou, uh, ik uh, Op een gegeven moment wou ik dat een stapje verder nemen. En toen ben ik uh, open water, het open water ingegaan. Ja. En dat uh, maakte dat deel uit van het rondje Noorder Eiland. Dat is een, een eiland in, in de Maas in Rotterdam. Dat zwem je dan helemaal rond? Ja, nou de eerste keer in 2008 heb ik het niet helemaal rondgezwommen, maar alleen de helft. Dus dat is anderhalve kilometer. Ja. En toen heb ik twee jaar lang getraind samen met mijn uh, zwemmaat. En uh, toen hebben we hem wel helemaal gedaan in 2010. Uh, trainen met je zwemmaat, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, mijn, <coughs> mijn uh, zwembuddy, zoals ik hem eigenlijk uh, noem. Het uh, gaat zo dat hij naast me zwemt en ook uh, mede het tempo bepaalt. Overigens, hij is niet verlamd of zo, hij is gewoon gezond. Ja. Maar hij heeft wel uh, een slag aangeleerd uh, waarbij hij ook maar één kant gebruikt. Zodat we eigenlijk als een soort synchroon zwemmers. Oh, ja, wat je wel eens op televisie gaan. ziet. Ja. Ja, van die dames die heel ja, sierlijk ja, met z'n tweeën. Doen jullie ook rond ja. het Noorderrijland. Nou, ik weet niet of we zo sierlijk zijn als die dames. Maar het ziet er wel maf uit. Ja, maar dat, dat rondje Noorderrijland, dat heeft je dus gestimuleerd om in die richting verder te gaan. Met zwemmen in open water. Dat betekent ja. uh, rivieren, meren. Op zee ook. Nee, we doen geen zoutwater. Nee, nee, <laughs> dat alleen zoutwater. Ja. Ja, <laughs> ja, maar toen, toen mee. Daar, daarin, daarin verder gegaan. Want ik, ik begrijp, volgende week ga je... Uh, een echte wedstrijd in Spanje zwemmen. Ja, dat is correct. We gaan uh, inderdaad in Spanje... in uh, Ria de Navia meedoen. En dat is een, een afstand van drie kilometer... die we daar gaan zwemmen. Dat is ook een hele grote brede rivier. Die uh, veel kouder is dan de Maas, uh, eigenlijk omdat het water aangevoerd wordt... vanuit de bergen en vanuit de zee. Dus het is wel een grotere uitdaging weer. Ja. Stroming zal ook anders zijn. En waarom heb je die wedstrijd uitgekozen? Nou, ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging, want <laughs> ik hou van uitdagingen. Ja. Alsof het leven al niet uh, uitdarend genoeg oh, is. Ja, dat uh, <laughs> zou, ik, zou ik ook zeggen, ja. En dat is de lengte van die wedstrijd, zei je, is, uh, drie, kilometer. drie kilometer. En hoe lang doe je daar dan over? Ongeveer om uh, twee uur. Twee uur? Ja. Maar dat, hoeveel mensen doen er eraan mee? Uh, ik schat honderden. Ja, honderden. En daarvan ben je een van de weinigen... of misschien wel de enige die, als ik het zo mag zeggen, gehandicapt is. Ja, de enige eigenlijk. Ja, de enige. Dus je komt misschien wel, ik wil je niet ontmoedigen... maar je komt misschien wel als laatste aan. Nou, ik kom zeker als laatste zeker aan. Zeker als laatste ja, aan. Dat weet, dat weet ik wel zeker. Maar dan zullen veel mensen zich afvragen waarom doet hij het dan... als je zeker weet dat je als laatste aankomt. Nou, Het gaat me niet om het wedstrijdelement. Het gaat mij niet om de snelheid. Voor mij is het al een... Uh, het gaat mij meer om de prestatie. En ook om... Uh, te laten zien uh, aan mensen dat je met een beperking nog steeds dit soort uh, uitdagingen aan kan gaan. En ik hoop op die manier ook mensen te inspireren die misschien ook een beperking hebben om ook uh, hun grenzen te verleggen. Ja, ken je dat soort mensen? Zijn er, veel, zijn er meer mensen zoals jij die zeggen, ja, ik heb wel een verlamming, maar wat de fuck, ik uh, ga iets, <laughs> toch iets presteren. Ja, ik, uh, nou, ik ken niet heel veel mensen met, uh, met eenzelfde soort ah, hetzelfde verlamming. Ik ken er wel een paar en die, die toevallig ook zwemmen. En dat ja, ook doen, maar die gaan niet in het open water. Die blijven meer in het zwembad. En die gaan dan meer voor de, voor de sprint-achtige dingen. Oh ja. Dus ja, well, ieder zijn eigen ding, denk ja. ik. Maar ik kan me voorstellen dat je juist ook mensen kent... die, die na zo'n hersen- of hartinfarct het hebben opgegeven... En, en verbitterd thuis gaan zitten met zo'n handicap. Ja, die keuze heb je. Ja. <lacht> maar... <lacht> Maar dat vind jij eigenlijk maar niks. Nee, dat zit niet in mijn aard. En dat, dat zou ik ook echt niet. Dat zou heel vervelend zijn, ik bedoel. Dan, dan hou je toch op een gegeven moment niemand. Wil toch niet meer met je omgaan. Als je zo'n negatieve. Ja. Gast wordt die ook zo'n zo energie afgeeft. Dat lijkt me echt helemaal niks. En je wilt die mensen ook met je voorbeeld laten zien. Zo hoeft het niet. Ja, precies. Het moet gewoon heel positief zijn, vind ik. Ja. En je laat je ook sponsoren, hè? Ja, ik. Uh... Door middel van crowdfunding wil ik eigenlijk de hersenstichting helpen. En ook zorgen dat we onze reis en het verblijf uh, bekostigd krijgen. Ja. Dus uh, daar heb ik ook een georekening voor geopend. Oké. Als je dat mag noemen. Ja, uh, doe maar. Eén seconde. Je moet even op een mobieltje opzoeken. De <laughs> nummer, <laughs> zeg maar. Dat is 103 080... 198. Nog één keer? 103-080-198. En dat is de naam van W.B. Philipsen. Oké, okay, Philipsen met P-H-N-Y. Ik is, ben is nee, geen Y. Nee, oh, dat dacht ik. P-H-I. Ja, Philipsen. <laughs> ja, dat is het, de gloeilamp. Ja. Is het eigenlijk uitgesloten dat je verlamming ooit nog minder wordt door al dat zwemmen? Dat, het, dat je nog verder vooruit gaat? Ik zou het niet weten. Ja, het is, het, is, het is moeilijk te zeggen. Er is helemaal geen prognose over te stellen. Want in principe zouden dan uh, andere hersendelen je die functies over moeten gaan nemen. En uh, de, ja, de medische wetenschap zet daar eigenlijk, uh, zegt eigenlijk dat je in het eerste half jaar de meeste kans op herstel hebt. Maar volgens mij blijft het doorontwikkelen. Maar ik. Ja, het is nu zeven jaar geleden. Ik denk niet dat. Dat ik ook nee. nog uh, gitaar ga nee, Maar je blijft zwemmen. Zeker. Al word je laatste. Ja. <laughs> nou, mag ik je veel succes wensen voor... Wat is het komende zondag? In Spanje? Ja, het is 11 augustus. Nou. Mag, veel... ik, mag ik nog uh, wat mensen bedenken? bedanken? trouwens. We, we zijn ook gesponsord door, uh, door Evenhub. Die hebben ons een auto ter beschikking gesteld... Uh, om mee naar Spanje te rijden. Mooi. En dat okay. is super. Ja. Dat is super. Goed. Willem Philipsen, nogmaals succes in Spanje. Ja, dankjewel. Ja. De visjes nam een laatste cent. Aan armoe ben ik best gewend. Zittend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 Ja, nou ja. Dat was live in het oog een maand geleden. Kik met bankje in de zon. Israël en Palestina gingen onlangs weer onderhandelen... om hun schier uitzichtloze conflict te beslechten. En trendwatcher Ajit Bakas doet hen graag een geheel nieuwe uitweg aan de hand. Goedenavond, Ajit Bakas. Goedenavond. Wat heeft u bedacht? Nou, ik... Uh, en misschien ook even vooral, hoe ik het uh, bedacht. Ik was uh, voor lezingen in Abu Dhabi en Dubai... onder andere voor studenten op de universiteit daar... En ja, daar hebben ze het land enorm uitgebreid... met al die eilanden, Palmeiland en weet ik wat allemaal nog al meer. Allemaal door Nederlanders opgespoten. En al brainstormend met mijn studenten ontdekte ik... dat zij ook op Twitter en Facebook en allemaal social media... gezellig chatten met Israëlische jongeren en wat dan ook. En helemaal niet zoveel hechten aan allerlei dingen... die voor vorige generaties belangrijk waren... zoals Jeruzalem als heilige plek. En al brainstormend met hun kwam ik tot het idee... om ook dat uh, uh, dat, die, dat heilige land waar iedereen zo over knokt, gewoon een beetje groter te maken, zoals dat in Dubai en Abu Dhabi ook gebeurt. En maakt de koek groter, dan is het verdelen een stuk makkelijker. Daarna was ik voor lezing bij uh, Baghara van Oort, die die eilanden daar heeft opgespoten, En die zei: nou, dat kan prima hoor. Voor de kust van uh, Gaza is het net zo ondiep als voor de kust van uh, Abu Dhabi. Dus je kunt er een heel groot stuk land op spuiten, van het formaat uh, Westoever. En dan uh, is die koek dus uh, ja, anderhalf keer zo groot. Ja. Vervolgens vestig je dan op een deel van het oude land en het nieuwe. Vestig je dan Palestina uh, uh, en, uh, en, en, en, en maakt een soort landruil. En uh, de rest Israël en dan uh, er ligt heel veel gas. Dat kunnen ze daar samen exploiteren. Uh, dat land is buitengewoon snel groen te maken. En uh, vervolgens zou je dan uh, voor Jeruzalem maak je gewoon een, ja, weet je dat geknok, dat gaat eigenlijk alleen maar over, uh, over die Tempelberg. En ik was in Jeruzalem uh, te gast bij de familie uh, Barakat vooraanstaande Palestijnse familie en die namen daarop mee die zegt, kijk wat is dat die hele tempelberg drie voetbalvelden groot en er staan twee moskeeën op en de rest is leeg die een is een heel klein moskeetje, nou die is gewoon best af te breken en ergens op dat nieuwe land op te op te, op te, weer op te bouwen maar op die andere plek een kerk daar zijn de christenen ook blij en op die lege plek in het midden laat de Joden hun tempel weer herbouwen oké okay. uh, en dan heb je een soort uh, religieus Disneyland om ja. dat uh, maar zo te noemen religieus Disneyland en, maar, nou, maar mag op ik op even kwam toen ja. ja, is dit uh, idee van u niet gebaseerd op een onderschatting van waar het probleem om, om gaat? Een nieuw land uit zee, dat doet vermoeden dat het zou gaan om, om gebrek aan ruimte. Maar het gaat juist om heilige grond die uh, beide partijen claimen. Niet nieuw nou, ja. land... Nee, nou ja, als het gaat over... Nee, maar goed, kijk, een deel van die, van die heilige grond wordt gewoon verdeeld in, in mijn idee. Maar je maakt die koek gewoon een stuk groter. En wat je ziet is dat die jongere generaties Arabieren, die zijn juist heel erg gefascineerd door die nieuwe grond. Dat zie je ook in Dubai. Iedereen vindt die eilanden geweldig. En als, nou, in deze Palestijnse familie, en ik heb er nog wat meer over gehad, die zeiden, wat een leuk idee. Uh, als we inderdaad een deel van die oude grond hebben, en nieuwe erbij, genoeg om al die mensen uh, te huisvesten, Want vergis je niet een Deel van het probleem is ontstaan dat de Palestijnen de afgelopen 50 jaar uh, heel veel kindertjes hebben gemaakt. Als Nederlanders de afgelopen 50 jaar net zo hadden gefokt als zij. woonden wij in Nederland nu met 60 miljoen mensen. In plaats van 16 of 17, wat we nu zijn. Dus je moet wel meer grond erbij hebben, wil je die mensen een beetje kunnen huisvesten. Ja. Maar zal het niet een ernstig probleem uh, vormen voor. Israël, als het, als het voor zijn kust uh, plotseling een geheel nieuw door Palestijnen bewoond uh, land ziet verrijzen. Nou ja. Kijk, ik heb het idee uh, getoetst met een aantal mensen, ik ben er dus inderdaad met een aantal Palestijnen over gehad, die zeiden, interessant idee, Ze daar zouden we best over, uh, over moeten praten. Ik heb erover gehad met de uh, directeur van het Joods Nationaal Fonds, die onder andere die hele vergroeningen, al die waterprojecten en die nieuwe bossen daar uh, heeft gefinancierd. En die zegt, uh, wat een interessant idee, die stuurde het door naar de vicevoorzitter van het Israëlische parlement, die vindt het ook interessant, die komt volgende maand van Nederland en die wil daar een gesprek met mij over hebben om daar dus ook... Over de brainstormen. Dus het grappige is dat het niet direct door iedereen heel afwijzend uh, uh, wordt begroet. Ja, en als ik vragen mag: wie zou dit plan moeten uitvoeren? Kunnen de Palestijnen dat zelf? Nou, ja, kijk, wat die Emiraten zeggen. Die zeggen, wij hebben er ervaring mee. Uh, we zouden best naar een soort uh, uh, combi, uh, combi kunnen. Dat je zegt, onder auspiciën van de Verenigde Naties... Uh, bundel je de know-how om dat te doen. Kijk, dat vergroenen, dat kan Israël uitstekend. Dat opspuiten kan, kan Nederland, hè, van oord. Uh, dat hele regelen, dat kan Abu Dhabi. Dus je zou gewoon eigenlijk gewoon know-how moeten bundelen. En bovendien creëert het natuurlijk heel veel werkgelegenheid. Maar dat is ook een van de problemen. Er zijn dus zo ...uitstrikkelijk jongeren zijn, uh, heel verwerkloos. Nou ja, en dan uh, geef je mensen weer, uh, weer wat te doen, kijk. Ja. Dat is ook een beetje het probleem ook in Egypte. Egypte had de afgelopen 20-30 jaar onder Mubarak... ...dezelfde economische groei als China. Alleen maakten die mensen zoveel baby'tjes... ...dat dat allemaal de economische groei op had. En daardoor uh, verarmde het, uh, het land in zijn geheel. Nou, dan kreeg je die opstanden. Ja. Dus dat is ook een probleem. Je moet het wel koppelen aan de baarsstaking... Want anders schiet het niet op. Maar breidt het land gewoon uit uh, met, met nieuw land... In zee. Het klinkt als het ei van Columbus. Waarom zou eigenlijk nog nooit iemand eerder op dat idee zijn gekomen? Nou, er zijn wel wat van die plannen. Uh, er is een Israëlisch uh, idee dat al wel langer leeft. Uh, daar komt die uh, parlementsvicevoorzitter ook mee om een groot eiland uh, daar voor de kust uh, op te spuiten. Dus met name voor de gasexploitatie. Er is heel veel gas gevonden in dat stuk daartussen Israël, uh, Graza en, uh, daar tussen Israël, Graz Cyprus. En daar is al een, groot, een idee voor, voor zo'n heel groot eiland. Dus uh, ah ja, het is eigenlijk gewoon als je een aantal goede ideeën bij elkaar brengt, uh, dan zou het misschien wel kunnen. Ja, en Nederland kan er, zei je net, ook nog een graantje van meepikken. Nou, een heel groot graantje, want die eilanden in Dubai... daar heeft Nederland erg goed aan verdiend. Ja. Nou, uh, Ajit Bakas, het is een interessante gedachte. Ik onthul niet dat we dat... Uh, ik verhul niet dat we dat uh, lazen in een bijdrage van je gisteren... In, uh, op de opiniepagina's van, uh, van Trouw. En uh, ik wens je verder het allerbeste daar in Suriname. Daar ben je toch nu? Daar ben ik nu inderdaad. Overigens is er ooit een saramakka plan geweest. Maar dat kun jij veel beter dan ik. Om de joden na te vestigen. Dan waren we okay. er niet <laughs> ja. ook van af geweest. Dank Ajeit Bakas. Is Precies. Dat. Okay. Isn't it strange? How the Stop Groep Power met Everything After All. Het is 5 voor 12. Het was de eerste zondag van het nieuwe voetbalseizoen. Maar er ontbrak iets aan. Wel was er langs de lijn. Maar voor het eerst in tal van jaren geen Tom van het Hek. Goedenavond, Tom. Goedenavond. Een rare dag voor jou ook. Nou, ja, wel en niet natuurlijk, want als het voetbalseizoen begint en je hebt dat uh, 13, uh, 15 jaar op rij mogen doen, dan denk je er zeker even aan, sta je erbij stil. Anderzijds, uh, ja, ik ben nu ruim uh, twee maanden ongeveer weg, dus in dat opzicht is, ben ik er ook wel een beetje aan gewend. Maar het was natuurlijk wel een andere zondag dan andere, dat is absoluut waar. Ja, wat, wat, wat doe je nou op zo'n zondagmiddag, lege ja. tijd? Dat is wel een goede vraag. Want uh, ja, je hebt ineens een zee van tijd. Dat zit zo in je systeem dat je op zondag gaat werken. En zeker met zo'n voetbalcompetitie. Dus het is inderdaad een beetje zoeken wat je op zo'n zondag doet. Ik heb uh, hier en daar wat flarden van het voetbal wel uh, gekeken, zeg maar. Op wat ik nog Eredivisie live noem. Maar nu geloof ik alweer Fox heet. Ik ben daar nooit scoot in die namen. En uh, zo ik heb het voetbal wel gevolgd. Ik heb ook even naar langs de lijn geluisterd. En op die manier uh, ben ik wel bijgebleven. Want sport, uh, dat blijft wel een grote passie voor mij. Dus het volgen van sport uh, blijf ik zeker op de zondag. Oké, okay. en je bent dus bijlangs de lijn opgevolgd door Hugo Borst. Luister even mee alsjeblieft. Jo. ADO PSV 2-3 Rust 1-3 0-1 Wijnaldum, 0-2 Holla, eigen doelpunt, 0-3 Willems 1-3 Holla, 2-3 Van Duinen Dat is wel even wennen. hè? Nou ja, goed, het is, als mensen iets lang gedaan hebben en er komen nieuwe is het altijd even wennen. Maar het zijn hele kundige mensen met heel veel ervaring op mediagebied. Dus al uh, langs de lijn is een hele goede hand hoor. Maar, maar jij klonk altijd wat zwieriger dan wat we net hoorden. Nou, ik uh, ga mij daar helemaal niet, uh, niet over uitlaten op geen enkele wijze. En uh, het is uh, voor ieder mens die iets nieuws gaat doen ook altijd weer gewoon even wennen. Dus uh, één uitzending uh, is ook niet een uh, reden om er iets van te vinden, vind ik. En nogmaals, het zijn uh, fantastische mensen. En dat langs de lijn is zo'n instituut, uh, zeg maar net als het programma waar we nu in zitten. Dus dat, uh, dat overleeft alles altijd. En dan gaan we eindigen met een mooi slotwoord. Dan zeg jij, Hugo Borst is een waardig opvolger. Zelfs een eer om door Hugo Borst opgevolgd te worden. Want dat geeft aan dat men echt op zoek is gegaan... om er een, met mooie mensen een mooi programma van te blijven maken. Dus het is dus alleen maar eervol voor mij. Dus in dat opzicht heb ik ook een mooie zondag gehad. Oké, okay, Tom van het Hek, bedankt. En uh, succes verder bij WNR. Dankjewel. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. Zometeen de de snikhete Jannen en ik eindig... met een gedicht van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ele Elisabeth Eibers. Verhaal. Of er eindeloos wachten, baaienwach. wacht. Een vrouw het stil van baaienwach. die aarde het gegleid door die spiraal van dag en nacht, was beurtelings groen en vaal en zij het soms gehuil en soms gelach. Ook was zij dikwijls wakker in die nacht, maar zij het in haar woning en op straat gewoon gehandel en gewoon gepraat, en niemand het geweet hoe dat zij wacht. Verlangen wordt aanvaarding langzaam. Want wacht is beurtelings hoop en wanhoop, tot die twee versmelt en stilte alleen bestaan. En door de jaren het zij zelf, die slot van die verhaal geworden. Haar stilte en kracht was konig als die ding waarop zij wacht. Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had? dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit ist Radio 1.